11 uur, Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een dorp in het Lerdal in Noorwegen zijn 52 mensen gewond geraakt. Zeker 30 huizen in het dorp Lerdal-Suiri zijn in de das gelegd. De brand brak gisteravond laat uit, meteen al branden enkele houten huizen helemaal af. De brandweer was met groot materieel uitgerukt, maar kon niet voorkomen dat het vuur in de loop van de nacht oversloeg naar andere gebouwen. Velen daarvan zijn meer dan 200 jaar oud. In het dorp, dat niet ver van Bergen ligt, wonen 1200 mensen, honderden Mensen zijn geëvacueerd. In Nagano is Michel Mulder opnieuw wereldkampioen sprint geworden. Op de afsluitende duizend meter kwam zijn eerste plaats niet meer in gevaar. Tweede werd de Amerikaan Shawnee Davis voor de Australiër Daniel Craig. Ook vorig jaar haalde Mulder goud. Bij de vrouwen eindigde Margot Boer als vierde. Na drie afstanden stond ze nog tweede in het algemeen klassement. Maar op de afsluitende duizend meter verloor ze zoveel tijd dat ze net vierde werd. Wereldkampioenen werd de Chinese Yu Jing voor haar landgenote Hong Yang... En de Amerikaanse Heather Richardson. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn meer dan 30 mensen... gewond geraakt door explosies. De slachtoffers zijn onder meer betogers... die bij het overwinningsmonument demonstreerden tegen de regering. Zeven mensen raakten ernstig gewond. Eén van de explosies was bij het vak voor de pers. daar is zeker één persoon gewond geraakt. Volgens de politie zijn er twee fragmentatiebommen ontploft. De ravage is groot. In Iran krijgen bijna 900 gevangenen strafvermindering of gratie. Dat is ter gelegenheid van de geboortedag van de profeet Mohammed. Of er ook politieke gevangenen bij zijn is niet bekend. Maar de twee prominentste politieke gevangenen... de voormalige presidentskandidaten Mousavi en Karoubi... die staan nog steeds onder huisarrest. Het weer, er zijn wolken, er is af en toe wat zon... maar hier en daar valt ook wat lichte regen. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 VPRO OVD Dooit verleden tijd. Met Paul van der Graag en Jos Pan. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT, live vanuit Den Haag... waar we alweer voor de tiende keer te gast zijn op het Riders Unlimited Winternachtenfestival. En om dat jubileum nog wat extra luister bij te zetten... laten we straks tegen half twaalf in het spoor terug... een iets bewerkte versie horen van een van de mooiste gesprekken... die we op dit festival gevoerd hebben. En dat is een gesprek van acht jaar geleden met Breiten Breitenbach. Ja, hij was afgelopen week even in Nederland... en reisde met een historische trein... met een groepje bevoorrechte fans van Amsterdam naar Leeuwarden. En dat allemaal natuurlijk ter promotie van zijn bestseller Inverno. En hij bracht een bezoek naar, aan het Rijksmuseum... want, zo wordt gefluisterd... zijn nieuwste boek zou wellicht over Rembrandt kunnen gaan. We hebben het dan natuurlijk over het fenomeen Dan Brown. Hij werd afgelopen maandag ook uitgebreid besproken door Twan Huis... die zijn uh, programma met hoe heet het college-tour gaat wijden aan Dan Brown. En Twan Huis, zei daar in de wereld, draait door het volgende over Dan Brown. Als Ik goed, denk dat het volgende boek uh, geïnspireerd zal zijn door Amsterdam. Maar het punt een beetje bij Dan Brown is... hij is zo beroemd geworden dat hij niet meer, bijna niet meer anoniem research kan doen... En bekend van hem is dat hij hele goede research doet. Nou, in dit boek, uh, Inferno, is natuurlijk Florence de hoofdrolspeler... Mm. als het gaat om steden, maar ook Venetië en Istanbul. Uh, hij, het begon bij mij als een grap. Ik geef meteen toe, die uitzending van uh, Amsterdam moet erin. Ja. Maar in de loop van de opnames werd steeds meer duidelijk dat hij er volop mee bezig is. En dat hij onderzoek aan het doen is... dat meer behelst dan zomaar even een mm. VVV-tour in deze stad. Ja. Dat is echt zo. Ja, dat is echt zo, zegt Van Huis. Bij ons aan tafel... Uh... Hoogleraar emeritus, hoogleraar in cultuur en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, Jacques Janssen. En Jacques Janssen zit hier omdat hij ook een kenner is van Dante en Florence, Florence en voor ons Dan Brown met stijgende verbazing heeft gelezen. Omdat, uh, ik geloof Jacques Janssen dat we mogen zeggen dat uh, het probleem een beetje die... Uh, die zogenaamd hele goede researches. Maar laten we eerst even, laten we eerst even uh, proberen samen te vatten... waar dat boek nou weer eens over, over gaat. Inferno is het avontuur wederom van Robert Langdon... die we al kennen uit andere boeken als de Da Vinci Code. En ook deze keer heeft hij weer een, een hele reeks geheime codes... in zijn bezit gekregen. En dat heeft alles te maken op een of andere manier... met de Divinia Comedia van Dante. Praat ons even bij. Nou, kijk, het procedé is ongeveer iedere keer hetzelfde in die boeken. Er is een geweldig probleem op mondiaal niveau... Verenigde Naties, geheime diensten. Maar het punt is dat het probleem verpakt is... in kunsthistorische uh, connotaties en codes. Daar is dus een professor voor nodig... die alles weet van kunstgeschiedenis... en dat is die meneer Lengden. Nu, in dit geval is er speciale kennis vereist van de Divina Commedia, maar gelukkig is meneer Lengden ook op dat punt een wereldautoriteit... Ja. Wat is heel kort de portee van het boek? Er dreigt een inferno op de wereld vanwege de overbevolking. Verstikkend, een strijd van allen tegen allen. Maar er is weer een andere professor, een meneer Zobrist. Die heeft daar een oplossing voor bedacht. Maar die oplossing, dat is uh, de oplossing van een professor. Die meent dat hij weet hoe het moet, verder moet met de wereld. En Brown onderbouwt dat met de zogenaamde filosofie van het transhumanisme. Dat is een heel modieuze, ook zeer pretentieuze filosofie... die denkt dat de wetenschap een betere mens kan produceren. Ja, op... Een soort Adam 2.0, zal ja, ik maar die zeggen. Opl die, die oplossing is ook niet helemaal lekker, geloof ik. Dat, ja. Toch, die hij in zijn hoofd heeft, die andere professor... die, die zeg maar qua aardig nee, nee, die is ja. niet helemaal lekker. Nee. Daar ja, kun je alle kanttekeningen... En, en het gaat er dus om dat, dat... Wij plaatsen, maar dat doet hij nauwelijks. Ja. En maar het gaat dus om dat Harry Lengdoen die oplossing voorkomt. Begrijp ik dat goed? Ja, dat en, en, da, en daarvoor heeft hij heel goed Dante gelezen. Nee, hij kan het niet. Ja, ik mag de plot van het boek niet prijsgeven. Nee, nee want nog niemand heeft het gelezen, tenslotte. Nee, ja. daarom. Ik, ja. Maar, maar, maar ja. e, e, even naar dat onderzoek nu. nu want in hoeverre gaat het hier om een echte Dan te kennen? Nou, het gaat in heel veel opzichten op geen enkele manier om een Dan te kennen. <lacht> Kijk, ik heb het boek op vakantie gelezen. Ik, ik, ik heb het boek op vakantie gelezen op verzoek van een uitgever die probeerde daar een voordeeltje mee te doen. Uiteindelijk is dat betoog niet doorgegaan, maar ik heb het wel gelezen. Ik heb het niet met tegenzin gelezen, laat ik dat ook voor alle duidelijkheid zeggen. Maar als je het boek openslaat, dan begint het met een Dante-citaat. Het is helemaal geen Dante-citaat. En dat zie je als lezer van Dante onmiddellijk, omdat Dante dit nooit gezegd kan hebben omdat het in weerspraak is met zijn, met zijn eigen boek. Later in het boek staat er ook dat het een Dante-citaat is. In ne Nederlandse vertaling staat, blijkbaar heeft de mevrouw die het vertaalde op internet gezien dat het niet klopte, dat het vrij naar Dante is. Maar ook vrij naar Dante is dit absoluut maar, geen Dante-citaat. Ik zag heel even, ook vrij na Dante, maar het gaat er geen dat hij de, de, de mensen in de onderste cirkel van de helpplaats... Ja. die daar helemaal niet horen. Ja, precies. Ja. En nou, ik ben er toevallig in de kerstvakantie achtergekomen hoe dat komt. Ik las een boek uh, over Kennedy, 50 jaar geleden vermoord. En Kennedy gebruikte deze uitspraak ook graag. En hij voegde ook graag toe als S. Dentist heet. Dat ja, staat nee. ook heel chic. Uh, dus Brown heeft wel Kennedy gelezen, maar niet Dan. Nee, ja. nou... <laughs> Nee, kijk, ze hebben samen dezelfde bron. Namelijk een, Amsterd een, een Amerikaans citatenboek. En daar is een fout gemaakt. Maar uit de Divina Comedia kan dit citaat met de beste wil van de wereld nooit herleid worden. Nee. En, en, en is dit nou één voorbeeld? Of kunnen we jou. Kun jij bijvoorbeeld, als we zeggen, Jacques Janssen, je hebt een uur. Ja. Kun je dat dan ook makkelijk volkrijgen met nou, fouten en foutjes? Nou, nu, Noem er u, nog één of twee. Nou, kijk, ik, ik heb het heel kort samengevat... Ja. omdat ik wist dat we weinig tijd hadden. Ja. Het voorgaande bewijst al dat hij het slecht gelezen heeft of niet gelezen heeft. Zijn passages over Florence tonen aan dat hij er jarenlang niet geweest is. <lacht> Zijn mededeling dat op de Piazza della Signoria... alleen maar beelden staan van mannen die vrouwen molesteren... die klopt bij enig grondkijker helemaal niet... want ook de Judith van Holofernes staat daar al... Door Donatello gemaakt, dat is lang genoeg geleden. Dat hij de tekeningen van Botticelli schilderijen noemt, betekent dat hij ze nooit gezien heeft. Dat hij in de Dante symfonie van Liszt... een honderdkoppig koor, een zing uit het, zin uit het inferno, hoort zingen, slaat helemaal nergens op. Want in de Dante symfonie van Liszt... staan op die plaats alleen maar instrumenten genoteerd. Dat is instrumentele muziek. Hoe komt dat nou? zoek eens op op uh, Wikipedia dante Symfonie van Liszt... dan krijg je inderdaad de muziek van Liszt... met daaronder enkele citaten uit de Divina Comedia. Dus, maar dat was slechts ter inspiratie. Dat wordt niet gezongen. Dus, dus hier is het kwaad van het googelen heeft zich ook meester gemaakt van Dan Brown? Uh, absoluut. Hij heeft er hiernaast gegoogeld. Ja. Maar, <lacht> maar kun, je, kun, je niet, kun je niet zeggen, uh, Jacques Janssen, dat... Ja, Jacques Janssen, dat bij toch eigenlijk een zeurpiet. Dit zijn te vergeven foutjes. Nou, kijk, ik ben best bereid om het Dan Brown allemaal te vergeven. Dat is een kwestie van een paar weesgegroetjes groetjes en dan praten we daar <lacht> niet meer over. Maar professor Langdon, die kan ik dit natuurlijk niet vergeven. Dit is de grootste kunstkenner ter wereld. Dante-specialist, professor te Harvard. Ik denk dat ze het in Harvard niet leuk vinden. En dan te bedenken dat er geen land ter wereld is... waar zoveel deskundigheid en kennis is met betrekking tot de Divina Commedia als juist aan de Amerikaanse oostkust. Nou... Ik, dus dat kunnen wij de professor niet vergeven. In ieder geval, uh, als hij bij mij tentamen had gedaan... was hij absoluut gezakt. En in Nijmegen maakt hij geen kans. Dat kan ik hem tenslotte ja. ook nog meestelen. Ja. Uh, ja. Mogen we hieruit concluderen... hij is nu, ik geloof, 36 uur in Amsterdam geweest... dat de research voor dat nieuwe boek erop zit? Uh, <lacht> nee, kijk, het, een punt bij Dan Brown is... dat hij alles geheimzinnig doet. Ook de research, dat is wel gebleken. Die doet hij helemaal in zijn eentje. En ik vermoed dat de Amsterdam een afleidingsmanoeuvre is. Het gaat straks over Rotterdam. <lacht> Waarschijnlijk over de kunsthal. Daar is een inbraak gepleegd. En nou moeten we maar hopen dat in de komende jaren professor Lengden erin slaagt om het verschil tussen Monet en Manet <lacht> te achterhalen. En dat moet met zoveel tijd moet dat toch wel kunnen, ja. denk ik. Jacques Jansen, toch, nou, laten we, jouw scenario is niet onwaarschijnlijk, zullen we het zo maar zeggen. Ja. Laten we toch even bij, bij dat Rembrandt stilstaan. Wim Pijbes schijnt uh, uh, Den Brown uitgelegd te hebben... dat er een uh, schuttersluitenant is op de, de nachtwacht... die drie kruisjes op zijn mantel draagt. En dan weten wij allemaal menen te weten dat dat het wapen van Amsterdam is. Maar dit is ook iets waar je je van kunt voorstellen... dat Den Brown daar wel raad mee weet. Oh, daar zal hij best wel iets, uh, iets moois van kunnen bedenken. Maar nogmaals, ik, het, het, het, waar hij zegt dat het over zal gaan, zal het, daar zal het niet over gaan. Weet je Dan geeft we... hij zijn boekprijs. Ik denk wat... dat uh, ja. de, uh, Twan Huis daar wat al te gemakkelijk in gefietst is. Dus, goed, Jacques Jansen, uh, we gaan het hierbij laten. We gaan je wel al te vaste contracteren voor een wat langer gesprek... tegen de tijd dat dat boek over Rotterdam van Den Brunen is. Oké, okay. ja. ja, dat is goed. goed. Goed, dan over een ander boek. Een boek dat uh, binnenkort uitkomt. Uh, de nieuwe, maar toch ook weer niet zo heel nieuwe... Hilary Mantel. Het gaat uh, namelijk over de Nederlandse vertaling... van het eerste deel van een trilogie... over de Franse revolutie. Uh, uh, dat is een jeugdwerk van Mantel. Het is getiteld... A Place of Greater Safety... Uh, uit 1992. En in Nederland komt het in drie delen uit. Uh, heel verrassend. Deel 1, vrijheid. Deel 2, gelijkheid. En deel 3, broederschap. Ja, Kortom, een goed moment om stil te staan... bij de historische romanschrijfster Hilary Mantel. Tweemaal winnares van de prestigieuze Booker Prize... en van nog talloze andere prijzen. En in Nederland met name bekend... vanwege haar grote romans over, nee, nee, over Thomas Cromwell. Uh, de man achter Hendrik de Achtste. En Thomas Cromwell moet niet verward worden met die... Protestantse, met dat protestantse revolutionaire heet hoofd. Heethoofd. Olivier Cromwell, Thomas Cromwell is iemand anders. Die, die figuur is eigenlijk de hoofdfiguur... uit een aantal zeer populaire boeken van onze Hilary Mantel. En om haar schrijverschap te bespreken... hebben we nog aan tafel een zuster in het vak... u hoorde haar in het eerste uur al over haar geboortejaar 1945. Uh, Nelke Noordenvliet, kenner denk ik... of kenner weet ik niet, in ieder geval lezen van Hilary Mantel. Um, voel je je verwant met haar... Je bent er heel af en toe een beetje mee vergeleken. Dat is natuurlijk altijd mooi. Maar voel je je ook als schrijfster van boeken die zich in de geschiedenis afspelen, romans verwant met Hilary Mantel? Ja, dat, die vraag naar verwantschap vind ik altijd wat problematisch. Dan maar gewoon uh, nou nee. Het, het, het punt is meer dat je je in Nederland gevleid moet voelen... om vergeleken te worden met een buitenlandse uh, uh, collega. Want dat, dat schijnt je een soort cachet te geven. Terwijl omgekeerd men niet zo snel toe zal komen in Engeland. Om ik ben nog niet vergeleken met Dan Brown. Nou, dat, dat nee. zou ik ook liever niet willen, want ik heb namelijk de indruk... dat ik probeer mijn research wel degelijk goed te doen... en een beetje buiten de Wikipedia-paden uh, te gaan. Uh, maar het punt is van Dan Brown... het maakt hem waarschijnlijk niet eens zo verschrikkelijk veel uit. Je weet altijd al snel heel veel meer dan je gemiddelde lezer... En je moet de gemiddelde lezer als het ware maar één stapje uh, voor blijven. En dan gaat het vooral om de plot en om het verhaal. En wat kan het de gemiddelde lezer schelen of het nou allemaal klopt. Dat zijn alleen de wat meer geïnformeerde... en uh, uh, wat beter, uh, lezers die beter op de hoogte zijn, die zich daar druk over maken. Maar goed, dat is de... de, de maar jij, de, jij bent de, streng voor de, jezelf. Je denkt, ik wil een stapje veel stappen verder zijn dan de gemiddelde lezer. En dat siert ook jou en dat siert waarschijnlijk ook Hilary Mantel. Uh, ja, zeker. Die gaat er vanuit dat je... In ieder Geval de feiten goed moet kennen en dat je vervolgens als schrijver daarmee kunt spelen. Het schrijven van een historische roman is eigenlijk een, een spel: je maakt een afspraak met de lezer. Uh, ik doe net alsof ik precies weet wat er is gebeurd... en wat er in uh, de, de, de hoofden en de harten van mensen in die tijd is omgegaan. Ik hou me zoveel mogelijk aan de feiten, maar we weten allemaal... dat nog de lezer, nog de schrijver precies weet wat Thomas Cromwell heeft gedacht. Maar we doen net alsof we dat kunnen weten. Nou, ja, dat is een het spel. En hoe zit dat met dat boek over de Franse revolutie, dat jeugdboek? Doet ze dat daar ook al in? Ver, verdwijnen wij in de gedachtewereld van Danton en Robespierre? Ja, absoluut. Ja. En, uh, de, het is een jeugdwerk en dat kun je ook wel, wel merken, vind ik. Omdat ze zich bij Thomas Cromwell later veel meer heeft afgevraagd... wat dat proces nou eigenlijk inhoudt, dat procedé van je verdiepen in... De, een, een historische figuur. Ze neemt die, die, die, die drie... ze neemt er gewoon maar drie. Danton, uh, Camille Desmoulins en uh, Robespierre. Niet en, de minste, overigens. Niet ja, de ja. minste. Uh, en, en die uh, beschrijft ze meteen uitgebreid in hun jeugd. En tegelijkertijd, weet je wat ze... ze, ze, ze beschrijft ze meteen zoals wij ze kennen uit de geschiedenis. Ja, want, want Robespierre zegt... de grootmoeder van Robespierre zegt over de kleine... Robespierre, nog best een leuk ventje, eigenlijk wel een kil kereltje. Maar. Ja, dus ja. het is ja. meteen het beeld wat wij hebben van Robespierre... een killer, uh, killer zal ik maar zeggen. Het beeld van Danton, een, uh, een... Pug maar geweldige vrouwenversier. Huppakee, staat er meteen. Camille de Moulin, een geweldig uh, uh, heet hoofd. Die karakters die, die, die wij kennen uit zijn geschiedschrijving achteraf, staan meteen al in de vroege jeugd van die, die personages vast. En dat is, uh, dat is denk ik een beetje een probleem. Als je historische uh, personen kiest als personage voor een roman. Ik doe het liever anders. Ik kies liever. ...personages die ik zelf voorzin... Ja, dan in kun je de lekker die aanrotzooien? Ja, ja. Je, ja, daar heb je ja. een veel grotere vrijheid... ...en je kunt via het perspectief van de bijfiguren... ...een heel ander en misschien wel beter licht werpen... ...op de, de, de, de werkelijke geschiedenis. Goed, als we dan naar de oudere Hilary Mantel gaan... ...naar haar uh, bekende boeken over Thomas Cromwell... Wolfhall, het boek Henry... Uh, ...en zo kunnen we nog wel een paar noemen... ...die Thomas Cromwell, we zeiden het al, een jonge... Van een man van eenvoudige kom af. Die het brengt tot een soort onderkoning van Hendrik de VIII. In een hele moeilijke tijd in Engeland. En deze Thomas Cromwell is in de geschiedschrijving toch eigenlijk een beetje neergezet. In de Engelse geschiedschrijving als een soort slankton in de band van de ring. Hoe komt hij er nou af bij Hilary Mantel? Wordt hij intelligenter benaderd dan zeg maar de jongens uit de Franse revolutie? Oh ja, dat vind ik wel omdat ze eigenlijk veel meer, voor zover ik dat kan beoordelen, veel meer speelt met het imago van Thomas Cromwell, zoals hij de geschiedenis is ingegaan. Zo'n zo, zo figuur, net als Hendrik VIII zelf, die krijgt een, een bepaalde. wordt gemythologiseerd, als het ware. En wat zij probeert te doen is inderdaad door um, uh, te beschrijven van binnenuit, min of meer, dat, dat beeld bij te stellen en uh, uh, uh, uh, uh, ja, wat meer diepte te geven. Terwijl ze dat in haar jeugdwerk eigenlijk veel minder doet. In dat, dat jeugdwerk gaat ze voluit voor het imago dat die... Uh, uh, revolutionaire hadden. En daar wordt eigenlijk weinig aan uh, getornd. Ik, ik, maar, ik. maar Cromwell... wordt een figuur met een heel andere impact... dan de wat... wat, wat, ja, wat, wat, wat, wat schematische ideeën... die we uh, er nu over hebben. Ja, dus... Dus het kan wel, ook bij een wat bekendere figuur, bewijzen. Het kan zijn. wel, maar daar moet, het is niet voor niets dat dit een, een, een werk van latere datum is. Je moet daar wel een tijdje voor hebben, over hebben nagedacht, ja, denk ik. Wat ook heel aardig aan die boeken is... dat ze niet alleen de hoofdfiguur neerzetten, maar ook de omgeving. Zo beschrijft ze bijvoorbeeld de maaltijden rond Hendrik de VIII. Als de koning spuugt, spuugt het hele hof. Als de koning gaat jagen en hij, zijn hoed valt van zijn hoofd... op een hete zomerdag dan is ineens iedereen zonder hoed... en heeft iedereen op het eind van de dag een verbrande kop. Dat is toch ook knap om dat te bedenken, of niet? Maakt je dat jaloers of zeg, ach, zijn trucjes? Nou nee, het maakt me altijd wel jaloers als iemand goed kan schrijven. Natuurlijk, dat is logisch. Eh, maar daar had ze natuurlijk ook wel die figuur van Hendrik de VIII in, in, in mee. Die man die sleepte dat hof natuurlijk op een eh, geweldige manier mee. Met al zijn, zijn, zijn, zijn lusten en zijn lasten. En iedereen moest maar volgen in dat spoor. Dus daarmee had ze natuurlijk een geweldige metafoor om te laten zien... Uh, wat uh, de, de sleutelpositie die Thomas Cromwell in kon nemen in dat domme achter Hendrik de VIII aan uh, Hollende Hof... en uh, de figuur van de koning zelf. Het is natuurlijk buitengewoon een, een mooi scharnier die van die, die wel en misschien juist omdat hij uit de hef des volks kwam. Want ja, ja. dat was bijzonder in die tijd. Ja, tuurlijk, dat was buitengewoon bijzonder... hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Is een raadsel, maar dus een fascinerende beschrijving... juist in Wolf Hall. Want Om die Thomas Krombel even nog kort neer te zetten... hij is eigenlijk ook de architect aan de ene kant... van de eerste scheiding van Hendrik de VIII... Ja. En hij is ook de architect van de onthoofding van Anna Bonijn. Uh, dat is dus niet echt een uh, lekkere jongen. Nee, het is een voorkomen opportunist. Ja. En, uh, maar Jong... dat hangt ook samen met zijn positie, denk ik. Hij zou, als hij geen opportunist was geweest... zou hij nooit zo hoog hebben kunnen stijgen. En doordat hij opportunist is, is hij ook heerlijk materiaal natuurlijk. Ja, het is een fantastische man. Ja. Ook omdat hij niet onsympathiek is. Althans, hij komt op mij niet on onsympathiek over. En dat is natuurlijk grote kunst. Als je uh, je hoofdfiguur, die bepaald uh, onsymp onsympathieke trekjes heeft... toch ons zo weet te presenteren... dat we begrip krijgen voor zijn positie in uh, het Engeland van die tijd. Ja. Als, als je even van afstand naar... Uh, Daar hebben we nog een... Nou, eventjes voor, heel kort. Naar... naar naar Hilary Mantel. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een bekende romanschrijver van historische romans gehad, Stefan Zweig in de jaren 30. Wordt bijna niet meer gelezen. Wat, wat is de toekomst van Hilary Mantel? Wauw, ja. Dus de toekomst van iedere schrijver: vergeten te worden. Goed zo. Ja. De, de, de, toekomst, de toekomst zal het uitwijzen. Ja, zullen we Nelly ja. gewoon nog bedanken en heel veel geluk ja. wensen? Heel, ja. heel Dat bedankt. kan mij niet schelen ja. Heel hartelijk bedankt. En, uh, ik zal de titel van het boek van Henry Mantel nog een keer noemen. Franse Revolutie. Het heet een veilige Oord, deel 1 vrijheid. En het komt uit bij Signatuur. En wij gaan nu nog eenmaal luisteren naar muziek van Neko Novellos met het nummer Vermelia. <tiedelijen> Eila, se tu vai lembrar desta flor Que eu te dei Porque fico matutando, vou pensando, vou rezando E a vida levantando como um nascer do sol Gente, até lá vai um dia de sol Gente, atera, lá vai um dia de sol. Faz parte da imaginação, vem cadeira. Porque não estreu levantada essa cadeira. Ze não sabe o que madeira. Saber aonde tá na vida. Vai vem num dia de sol, ficou tudo tão lindo. Samba faceira, menina. Já menina ni Fico matutando, mo pensando, Com Com Com Com Com Com Com Com Com Com Com Com Com dia de sol Faz parte da imaginação na brincadeira Porque não misteira levanta dessa cadeira se não sabe o que madeira Saberá nunca na vida vem Vem num dia de sol Ficou tudo tão lindo Samba faceira Samba faceira menina caiu do céu pra dizer Samba faceira menina Samba faceira, menina jinner komt bij, komt bij, bij bij bij bij bij babara bij bij bij bij bij bij Samba Fazeira Menina. Yo, yo. Ja. Nico Novella's was dat heel hartelijk bedankt, en uh, hiermee besluiten wij het live gedeelte hier uh, vanaf het. Winternachtenfestival. Een festival dat overigens vanmiddag nog doorgaat. Dus als u er zin in heeft, vanaf twee uur een schrijversfeest... hier in het Theater in Den Haag en er zijn nog kaarten. Wij vervolgen nu, eh, omdat het de tiende keer is dat we hier zijn... met een van de mooiste gesprekken die we hier gevoerd hebben... Eh, met hoofdgast van het festival in 2006... de schilder en schrijver Breiten Breitenbach... die tussen 1975 en 1982 in Zuid-Afrika gevangen heeft gezeten. Geheel passend in het thema van toen, helden van de geest... sprak de onafhankelijke geest Breiten Breitenbach... Met Thijs Deen en mij over zijn dubbele verhouding met het Afrikaans. De taal van zijn jeugd en zijn dichterschap... maar ook de taal van apartheid en censuur. En we praten ook met hem over de geschiedenis van Zuid-Afrika. U schrijft in uw nieuw boek dat in april uitkomt... Intieme Vreemden, wat is ook een soort ja, persoonlijke poëtica is. Het is een schrijfcursus, het is een verleiding. Het is ook een beetje een, een brief aan een lezeres. Um, u schrijft ook over 9-11. Ja. Maar uh, ik heb de indruk dat u uh, niet de illusie heeft dat u iets kan veranderen aan de wereld. Maar wat is dan. Wel nee, heel... nee. <laughs> ja. Ik weet niet of, of het een natuurlijke proces is dat mensen zoals je ouder wordt... al hoe meer de woord, het illusie verloren ja. dat je nog iets kan veranderen. Uh, ik ben bijvoorbeeld, ik maak een sprong zijwaarts... ik ben betrokken bij een instituut op de eiland Goree in West-Afrika. Ja. We zijn heel klein. En uh, ik heb uh, op een moment uh, grappig voorgesteld... dat wij de naam van een instituut veranderen naar de Sisyphos-instituut. Nu is al dit gevoel, mijn rol de steen naar boven en het, en het tuimelt weer naar beneden. Ja. Vooral in Afrika, natuurlijk. Als het gaat over uh, pogingen om conflicten te, be te bereiden, of zelfs maar de, de onderliggende oorzaken onder, onder begrip te brengen, enzovoort. Of uh, een standhoudende uh, ontwikkeling uh, te helpen uh, help bewerkstelligen. Wat, wat, wat doet men dan binnen die besef dat je waarschijnlijk heel weinig impact hebt? Uh, de, een van de dingen wat, wat, wij, wat wij proberen te doen... is dan de, de, de fashioneren of de scheppen van een aantal werktuigen. Denkwerktuigen, tools, instrumenten of implementen. Met andere woorden, wij proberen een, een, een samenvatting te maken... van de ervaringen die we wel hebben... en proberen tot hoe mate is het voorbeeldig... Dat, dat, dat bezinning daar, daarom daarmee in... tot hoe maat ik kan men een model daarvan maakt... die ook gebruikt zou kunnen worden door andere personen. Dus op een heel klein, op een bijna... Nedere vlak maar, maar een soort, soort hulpmiddel voor denken? Ik bedoel, als, als, ja, u... Om een, conc een concreet voorbeeld bijvoorbeeld. Wij, wij waren betrokken um, een tijd geleden bij uh, pogingen... aangewend om de strijdende facties in Guinea-Bissau bij elkaar te krijgen. Uh, we hebben dus een missie naar Guinea-Bissau gestuurd. We zijn er heel vlakbij, onderzoek gedaan. Slaat het op iets? Zijn er mensen die echt met elkaar willen praten? En, en die wel waar en onder welke Dus we hadden dus er een, een gevolgtrekking van gemaakt. De mensen genodigd, 17 partijen, enkele mensen van de burgerlijke samenleving... Enzovoort, en daaromheen een, een, een workshop en een verklaring. Maar dit werd dus stapsgewijs systematisch. Als je een zo'n situatie opereert, zoals in West-Afrika... dan heb je een zekere aantal dingen nodig om iets probeer doen, een neutrale ruimte door, niet door enig staat uh, beheerd of wat dan ook dat is gewoon een professionele dus. ondergrond ja. een bereidwilligheid om te luisteren, maar ook met professionele bijstand van mensen die kennis hebben van dat kan, dat, zo moet je het doen enzovoort, enzovoort. Nou, dat, dat begrip dan, dat concept, dat kleine dingetje, proberen wij dan uh, tot de mate voor algemeen te zeggen nou ja goed, laten we het ook proberen voor Guinea-Conakry, of voor de Evoorkus bijvoorbeeld, ja. nou dat is, dat is, dat is ik, ik bedoel dat, de, de de, de, de toegang om misschien de totale pessimisme te, te, te vermijden is dus enerzijds wanneer het gaat voor mij over de onafhankelijke geest de noodzaak om zoals Jan Rabi zei ik heb het ook geciteerd uh, bij de opening uh, de liefde is aanhoop bewegen en geraas maken zegt men in Afrikaans dat was de liefde is aanhoop bewegen en een herrie maken met andere woorden je um, moet ANO proberen om iets te doen... zelfs al weet je vooruit dat het niet lukt. He? De, de, de... Dus protest is liefde? Um, protest is liefde, ja. Protest is liefde... Uh... Dat vind ik wel opmerkelijk. Natuurlijk is liefde een protest, dat zou interessant zijn. Ja, ja. Nee, anders stel de betrokkenheid, de interactie, de noodzaak van verder bewegen, de noodzaak van grensoverschrijden, de noodzaak van, van nieuw denken, de noodzaak van, van herwaarderen en, en, en jezelf al de vragen stellen. Uh, dat, dat is niet alleen maar mm, omdat de situatie het vereist maar ik denk dat het is bijna genetisch aangebouwd bij de species wij kunnen niet overleven indien wij verder bewegen wij, al is het dan ook virtueel en al is het ook misschien met de weten dat het niet doordat wel beter wordt dat is de in. Ja, de tweede is de scheppen van het ja. model. Ik heb het nu over kleine methodes om niet pessimistisch te worden. Precies, maar de hoop dat het misschien toch een keer iets beter wordt... of dat het niet helemaal weer naar beneden rolt... Die is er toch nog wel een beetje. Ja, en daar komt natuurlijk automatisch de rol van de geheugen. We hebben toch allemaal, allemaal een beetje van de geheugen... dat uh, er was tijd toen het, toen, het, toen, het, toen het beter was. Er was bijvoorbeeld een tijd in Europa... toen het niet alleen maar ging over mondialisering... maar ook over internationale solidariteit. Er zijn twee hier. Heel ja, die ja, die tijd is er geweest. Die tijd is er geweest, ja. Er waren vakbonden. Ja. Er waren studentenorganisaties. Goh, ja. Er waren uh, organisaties waren mensen zoals de provo's... er waren de generatie van de vijftigers. Maar een mooie uh, tijd was dat. Maar was het ook niet een eenvoudige tijd? Wij konden gewoon ontzettend eenvoudig nee. tegen apartheid zijn. Dat was allemaal... Natuurlijk. Het was zo makkelijk om goed ja, te zijn. Ja, maar misschien... Misschien... misschien. Ik zeg eens aan iemand dat een contradictie is. We moeten misschien aan denken, misschien een, op een Chinese manier. Dat de universum, alles bestaat, ziet het altijd. En iedere dag ben je genoodzaak, genoodzaak om het weer over te scheppen. Weer nieuw te maken. Alsof het niet bestaat. Dat is inderdaad spanning. Dus je weet vooruit, het maakt waarschijnlijk niet uiteindelijk zoveel verschil. Maar je moet toch, je moet toch verder bewegen. Maar... Ik denk niet dat het noodwendig veel meer gecompliceerd is geworden. Wij, wij vergeten een beetje hoe gecompliceerd het ook toen was. Ik, ik ben me langzaam nou, het bewust dat er is geen vooruitgang en een groeiende capaciteit van de menselijke geest om meer te weten dan de mensen vroeger. Dat, dat, daar ben ik op het Maar tegen. is het zo dat, dat, dat de geschiedenis, hmm. op het moment dat realiteit geschiedenis is geworden en het wordt het domein van de herinnering, ja. dat het daarmee. Ja, schetsmatiger wordt, eenvoudiger, omdat je het zelf gaat samenvatten. Dat als we terugdenken ja. aan die tijd, dat is van ja. Toen was alles helder en nu is alles. Vastleggen is We zijn altijd... een geschiedenisprogramma, ik maak ook mijn ja. brug. Maar... Natuurlijk, ja, ja. natuurlijk. Vast, vast, vastleggen is, uh, is altijd een manier van vereenvoudiging. Ja. Maar dat is het een cursus onvermijdelijk. Narratief is, is net zoveel, gaat net zoveel over wat je niet zegt dan wat je wel doet. Nou, hebt u volgens mij een gespannen verhouding met het vak geschiedenis. Heeft dat ook met die vereenvoudiging te maken? Dat de geschiedenis, de, het vak geschiedenis well, gaat... de neiging heeft om het allemaal te ontdoen van zijn dagelijkse complexiteit. Wel, natuurlijk, het gaat over verlies van textuur. Uh, onvermijdelijk. dat is niet doelbewust zo gemaakt. Het gaat door de verleden geschiedschrijving geschiedenisschrijving is, uh, is ook een uiting van macht. Uh, de geschiedenis wordt geschreven door de mensen die, die de oorlog nog meer, Maar nog meer. Ja. Ja. Ja. Dat maar hebt u aan de lijf. Dat is, kunt ja. u daar ook een voorbeeld van? Ik bedoel, u kwam... Nou, nou bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Ja, nou ja, goed. Laten we dan ik, willekeur een Willekeurig voorbeeld zou ja. ja. wel. We nee, maar u, heeft u... ooit aan gedacht. Ja, u, u bent op een gegeven moment in aanraking gekomen met het vak geschiedenis. Dat zal op school geweest zijn. Ja. Maar, als u daarop terugkijkt, want u, op het moment ja. dat je jong bent... dan is de wereld zoals die is, omdat nee, die is zoals die is. En, he, ja. Je, je ja. bent wit in Zuid-Afrika, ja, dat is maar. allemaal. En dat wordt maar ging dat ook zo? Hebt u de indruk dat als u achteraf terugkijkt... dat die geschiedenis die u kreeg op school... dat ook daar ook aan uh, bouwde? Dat, dat, die, dat die dat ook als een hmm. identiteit vormende instrument ja, ingezet? Ja, absoluut. absoluut. De geschiedenis die men op school... Uh, meekreeg in Zuid-Afrika uit de aard werd geschreven met, uh, met redelijk sterk ideologische en politieke bedoelingen. Uh, Zuid-Afrika is begonnen in het jaar 1652 met de aankomst van Jan van Riebeek. En Jan van Riebeek was een heel eerbaar persoon. Uh, hij was blank, uh, hij was intelligent. Niemand woonde in het land. We waren een aantal decadente overblijfselen, de kooi staan... maar die zijn met het helemaal verdwenen. En de zwaarte bevolking kwamen vanuit de noorden of nou, misschien ongeveer <laughs> dezelfde tijd over de grens uh, van de Limpopo. En dan heb je dan daarnaast uh, dat, dan heb je dus al de belangrijke data... de geschiedschrijving, de, de, de grote trek, uh, de boerenoorlog, uh, noem maar op... En pas wanneer je natuurlijk, uh, als, je, als je de kans hebt om iets later... dan toegang te krijgen door je persoonlijke ervaring... op belangstellingen tot, tot, tot de wereld waarin je wel leeft... en dat is een veel groter, veel ruimer... dan opeens kom je af dat er was oorlogen van de kostas tegen de settlers. Uh, hoe, hoe doe je die klik eigenlijk? Wat maak je die nou? Oh, je moet je hele, je hele leven lang aan, aan, aan, aan oefenen. Vooral wanneer je niet in troost bent. Ja. Ja. Maar als je dit wel... Ik zou als als in uw mond willen kijken. Als je dus wel in slaagt, dan is het heel indrukwekkend. Ja, dat, ja. Zoals, ja, dat werkt. Zoals, ja. werkt. Ja. Uh, maar je moet het ik vond het vast een mooi vak op, op, op de lagere school. Het ging natuurlijk, over verhalen, geschiedenis. Natuurlijk. Waarom, waarom werd men gefascineerd door geschiedenis... of trouwens over de Bijbel? En ik neem aan zelfs de uit de Koran als men, als men islamitisch. Als dat, is, dat zijn verhalen. Fantastische verhalen. De gevaar is natuurlijk, denk ik... en dat moet ook misschien deel van de streven... om toch dan zo ver mogelijk onafhankelijk te blijven. Dus men moet niet alleen maar alles gaan relativeren. Een narratief... Dat is een verhaal natuurlijk. En wanneer wij bezig zijn met woorden, woorden maken, maar, weten wij hoe gevaarlijk het is. Er zijn ja, allerlei dubbele bodems. Ja. Maar dat betekent nog niet dat alles is gelijkwaardig en dat hij heeft niet bestaan. Ik bedoel, uh, Waterloo was er wel. Ja, ze wel. Maar u maakt ook een onderscheid, begrijp ik, tussen de officiële geschiedenis, zeg maar die politiek bepaalde... en de geschiedenis zoals die bijvoorbeeld in de herinnering zit. Want de herinnering houdt u heel erg bezig. Ja, ik maak misschien een verschil tussen wat Foucault ze noemen... de schepping van een discours. Uh, als je maar de macht hebt en je gaat een zeker aantal percepties... lang genoeg overdragen, dan wordt het dus ambtelijk discours. Uh, apartheid of hier bij jullie uh, tolerantie. Uh, en morele ja. meerwaardigheid en nederigheid met de eindleden die er samen gaat, natuurlijk, maar die daarover heeft met het niet zo vaak. Maar dat, is, dat zijn niet De discours, dat zijn de producten van de, van de, van de discours van wie men is. En daarnaast, de persoonlijke herinneringen, en die speelt natuurlijk uh, zijn interactie, want je herkent een aantal ele elementen van de geschiedenis door je persoonlijke herinneringen. Bijvoorbeeld, ik herinner me nog 1948, toen de Nationale Partij aan bewind kwam. Ik was toen pas uh, groot genoeg om te, gewoon te weten van, maar ik heb persoonlijke herinneringen aan, want we woonden op een boerderij. U was negen. Ja, ja ik, ik, ik herinner me, uh, we hadden niet een radio in het huis bijvoorbeeld. Uh, ik zat buiten in de auto uh, samen met mijn vader, want die had wel een radio in zijn auto. Om tussen te luisteren naar de verslagen, de verkiezingsuitslagen. Uit, uit, er nou, was waarschijnlijk toen al reeds uh, vanwege zijn belangstelling en van de buren en zo. men was bewust dat er een heel belangrijke iets is gebeurd. Achteraf natuurlijk, geschiedenis gezien was het echt belangrijk, ja. Ja. Want dat was ook het, het jaar van dat de apartheid werd ingevoerd, 1948. Dat, dat ja, ja. Dus en kunt u de, zich de, herinneren dat het leven na het invoeren van die apartheid... anders was dan die jaar nee. Of was u er gewoon door nee. de geschiedenis bijvoorbeeld al helemaal... Ik bedoel, was het in feite al zo? Was oh, het nou, een, ja, een soort ja, formele ja. bekrachtiging van... Ik ben natuurlijk absoluut niet objectief. Ik bedoel, ik zou, ik zou zeggen dat uh, de apartheid is niet noodwendig en, uh, een maaksel van de, van de Afrikaners, maar veel meer van de Engelstalige Blanke Zuid-Afrikanen. Want het, is, het groeide vanuit de koloniale geschiedenis. De Nederlanders ook tot een mate, maar iets minder zo. Oh, we kunnen, we kunnen, minder was... hmm? kunnen we ons wat minder bezwaard voelen nu? Kunnen we ons wat minder bezwaard voelen? Dat die Engelsen dan er toch nou, weer een ik, Nederlands woord voor gebruiken? Ik zou ik zou dat, dat, dat, dat, dat, dat lekje niet afnemen. Dus oh. goed dat Nederland bezwaard voelt, Maakt het het echt over. Okay. Nee, nee, dat voelen wij, wij ook wel aan, Misschien is het anders om over bezwaard te voelen. Als u een boodschappenlijstje maakt, in welke taal doet u dat dan? Dat hangt af waar ik ben. Uh, boodschappen aan mezelf. Uh. Nou, het notitieboekje dan. De notitieboekje, ook zelfs dan tot de mate... Ik uh, betrapte mezelf bijvoorbeeld voor gisteren dat ik bezig was... om een aantal aantekeningen in het Nederlands te maken. Dat kan helemaal niet. Ik schrijf niet Nederlands. Maar alleen omdat ik wist, ik, moest, ik, probeer, ik probeer mijn gedachten te ordenen... want wij waren in bespreking. En, uh, dus, dus bijna het woord van private notitie... en het leek wel een beetje op het Nederlands. Normaalweg... Als het lijkt op het Nederlands, was het dan misschien Zuid-Afrikaans? <lacht> Nee, ik ben me wel degelijk bewust van het verschil... tussen het uh, wat, wat men hier de Zuid-Afrikaans noemt. zuid -Afrikaans. Af afrikaans Nee, ja, maar ik ben weer heel degelijk bewust van de verschillen tussen twee talen. Natuurlijk, persoonlijk, mijn notaboekje gaat vaak... bijna altijd over ideeën, gedachten, herinneringen... of herinneringen, wat is het niet... Uh, aandachtpuntjes voor mezelf. En dat is dan vaak een Afrikaans. Of bijna altijd een Afrikaans. Want er zijn de, de onderbouwde... De schaduw, de voorafschaduw van wat misschien gedacht gedicht wordt. En dat gaat... Het Afrikaans gebieden. is de taal die het gewoon het dichtst bij u staat. Afrikaans is niet noodwendig de taal die ik het best beheer. Uh, denk hmm. ik niet meer, niet noodwendig. Maar dat is wel de moedertaal. Ja. En ik denk een diep begrip moedertaal... En je moeder legt... blijft je moeder. Ja, maar dat blijft ook opgesloten... De... <coughs> een definitie bijna van poëzie. Poëzie gaat net zoveel... <coughs> ...om de, de associaties, de evocatieve associaties van de klanken en van de ritmes... Mm -hmm. ...dan over de betekenis van de woorden zelf. Als men, als men, als men aan, aan, aan moeders knieën opgroeit bijvoorbeeld... De, de, ...de eerste keer die een aantal woorden hoort die gekoppeld zijn aan objecten of kleuren of zo... ...dat zijn voor altijd daarna denk ik gekleurd... Door dat ervaring, dat het een intimiteit met dat omgeving en met je moeder dan natuurlijk ja. Ja. En vandaar denk ik als men poëzie schrijft... Er zijn duizend manieren van poëzie schrijven natuurlijk. Maar een van de manieren is, is toch een mate van toegang te proberen te krijgen... tot een iets meer um, instinctieve um, interne leven. Of het een werking stellen van een... Van een mechanisme van, evo van evoceren, van, van oproepen, van beelden, zo, die niet noodwendig rationeel is. En dat gaat voor mij via Afrikaans. Nee, u, maar heb ik vraag, u begrijp best wat, wat, wat de achtergrond van mijn vraag is, natuurlijk, want die klas ja. in 2004. Ja, dat u heeft besloten om. Ja, ik dacht eerst niet meer in het Afrikaans te schrijven. Ik dacht dat is onmogelijk. Maar dat klopt ook niet, hè? Nee, dat. Uh, maar u dat dat publiceert is, uh, er niet meer in? Nee. Nee, natuurlijk, ik wil schrijven is niet een besluit die men kan maken. Ik, ik, uh, ik, voor mijzelf denk ik dat schrijven, misschien bijna name poëzie schrijven... is meer een, een levensdiscipline dan, dan een cultureel of een scheppende activiteit. Ik, uh, dat, dat, dat heb ik in een gevangenis bijvoorbeeld geleerd. Dat, uh, gelukkig had ik toen reeds de vorming om mijn omgeving te kunnen vertalen... of aanvaren of verteren door middel van pogingen om nou op in te grijpen door, door schepping, scheppingsactiviteiten. In dit geval poëzie. Ik kon er niet schilderen, dat was niet toegestaan. Dus um, dat is een manier, dat is een zintuig, poëzie. Jezelf uiten. Is een, is een zinsteeg, net zoals zien of hoor of wat dan ook. Ja. Maar goed. En, u, u hebt het over de gevangenis, maar ik neem aan dat het daarvoor of daarna dat het nog steeds geldt. Dat u dus kennelijk het scheppingsproces tussen u en de wereld plaatst. Ja, alhoewel Daar zijn we weer begonnen. Het aanvaarden van de totale uh, absurditeit. van denken dat je iets daarmee kan doen. Mm. En dat gaat voor mij net zo. Naar. Afrikaans is mijn intieme haattaal. Ik, zeg u haattaal? Haattaal, van de haattaal. Ja. Ja. Ja. Die ik niet noodwendig denk, die verstaan zou kunnen worden. Natuurlijk niet door de mensen waar, en, waar, van de omgeving waar ben ik mij beweeg. En waarschijnlijk langzamerhand ook al minder in Zuid-Afrika zelf. Niet meer publiceren in Zuid-Afrika is een ander proces. Uh, het gaat over de interactie met de, met de culturele omgeving, met de, met de culturele instanties, of die er zijn of die zijn geweest. En dat verandert zich natuurlijk. Uh, Afrikaans, Afrikaans is bezig is een feite bezig om uit te sterven. En u wilt zeg maar het uwe daaraan bijdragen? Aan het uitsterven. Door ja. a... nou, dat een handje helpt. Door niet met te publiceren. Nou, als, iemand dan, als iemand dan niet zo graag, zo hard proberen om te sterven... ga ja. je misschien wel een graafje bij. bij, ja. bij ja, maar maar, maar, maar hoe, hoe is daarop gereageerd? Op het besluit van u destijds in 2004? In dat kwam. Uh, dat was niet de oorzaak. Maar het kwam wel op een punt. Uh, nogal vrij dramatisch. over mij, dan, uh, Ik had een toneelstuk uh, geschreven. Het werd opgevoerd in Kaapstad. Die het, uh, de titel was. Die toneelstuk. Het ging over een verhaal uit de broers Karamazov. Een dossier heb ik overgezet. In een ik heb een oude, een oude belofte nagekomen aan Dossierski. Mm -hmm. als, als je mij aanvaardt, als je mij de zegen oplegt, de zegen in de handen oplegt, dan ga ik dat verhaal die de een Broer aan hem vertelt. En dat uh, groot inquisiteur uh, hoofdstuk van broers Karamazov voor jou schrijven. Dat heb ik toen gedaan. Dossiers speelde ook in een stuk. Als een zwart, troostig sprekend. Politieke gevangenen met ketens om zijn benen. En Christus was een heel mooie meisje, maar heel, heel, schaal gekleed. Het werd natuurlijk gezien in Zuid-Afrika als niet alleen maar politisch totaal waanzinnig, maar ook uh, heilig schending, godschending. En er kwam dus een opinie, uh, een meningspeling. En die burgers, de plaatselijke kranten, kranten, de lezers werden gevraagd... Moeten wij nu dit man terug? Aanvaren aan en de stam en de gemeenschap. Of moeten wij nu op la zeggen. Wij op zijn afrikaan zeggen wij fok of. <lacht> <Ja. coughs> 82% ja. zei: ga weg. Dan ben ik dus weggegaan? Ja. U heeft daarna geluisterd. Dat was, maar ik zoek daar ja. waarschijnlijk voor. Ja. Weet je wel, het bikje van de masochisme. Ja. ja, u zei: uh, liefde is protest. Ja. <coughs> Als je zeg maar je uit de taal terugtrekt. En dan trek je je ook enigszins uit de protest terug. Ik wil daarmee zeggen dat de liefde ook is afgenomen. Of nee. bent je gewoon het hele Zuid-Afrika genoemd? Nee, je kan, ook, je, kan ook, je kan natuurlijk ook een stalker worden, weet je wel. <lacht> oh. Je zit met verlangende ogen te ja. kijken. <lacht> en je hoopt dat de wel worden toch wel bewust van je omgeving. Al is het dan ook een beetje van of je aanwezigheid Al is. ook een beetje van het dreigen aanwezigheid. Nee, ik bedoel, men heeft ook natuurlijk geleerd over de jaren heen... dat er zijn sommige dingen die op zekere momenten... strategisch of tactisch dan mogelijk zijn en anderen niet. Het maakt niet zin om nu te gaan schreeuwen over dat of zo en zo in het Afrikaans en Zuid-Afrika. Want er is een... Wij zijn nog in het naspoel... en het uitleven van een, van een lang proces. En het ongelukkig... Uh, heeft men in Zuid-Afrika... niet de begrip, de overheden... en zelfs niet de mensen die betrokken zijn... zelfs niet de Afrikaans-sprekende mensen... Dat dat soort van Stalinistische manier van natiebouw, van eenheid, simunji noemen we dat, mm -hmm. dat is langzamerhand niet meer aan de bod in de wereld. Dat uh, de progressieve, als men dan progressief wil, wil zijn, vooruitstrevend is. Juist het aanvaren van de ongelooflijk creatief spanningswereld tussen het gedeelde waardes. Die komt voort bij ons uit de strijd, als het ook van verschillende kanten bedreven. En, en de specificiteiten van talen, van geloven, van streeksverschillende en zo. Het is dus dat spanningsveld dat het voortdurend beweging weer eens tussen de geheel en de samenstellende uh, onderdelen daarvan. Maar dat vindt ik niet aantrekkelijk. Uh, John Couchet zei eens op een moment: ik vind, vind het heel. Dus niet in, misschien in een roman dat wat wij, wat wij de ergste vonden... is dat we werden ontdaan van de mogelijkheid om normaal te zijn. In en zuid afrika bijvoorbeeld. Dat is een heel normale verschijnsel, denk ik. Dat wil het nu normaal zijn. Laten we wij vergeten van de onderliggende spanningen... van de cultuurverschillen, van de problemen... van ook de schuld van de herinnering bijvoorbeeld. Dat het nu genormaliseerd herinnering wordt. Dat het nu op blazende geschiedenis vastgelegd wordt. Dan hebben wij nu weer een dogma. staat toch vast. Ja. Het is een verzuchting. maar de, een verzuchting ja. naar de... Naar de naar de ordenen in een normalisering met... Uh, met ik, ik denk dat is een valse manier, maar dat is natuurlijk heel vermoeiend... om die hele tijd een beweging te zijn. Ja. Ja. Ja. Uh, L.B. Zag zei op een moment aan me Aren't you ever happy? Won't you ever be happy? Is dat is dat een goede vraag, is ja. dat zo? Ja. K kunt u me beantwoorden? Ik, zeg, nee, ik, ik, ik, ik ben niet van Nederlands afkomst, maar ik heb zorgen van Nederland bijgekregen. Happy mag helemaal niet. Je kan toch niet zeggen van, is een mooie dag een is goed? Ja, zeg, God, ja, ja nee. niet, niet altijd. Nee, want als je al te gelukkig bent, dan komt de afrekening. Hoe gelukkiger, hoe harder de afrekening. Nee, maar ik, natuurlijk, is het, uh, natuurlijk is het een geldig vraag, want men, men moet ook denk ik bewust blijven van hoe je eigen zwaarmoedigheid... of. En dan moet je natuurlijk proberen verkennen... van wat zijn de reden voor je zwaarmoedigheid? Denk je om het misschien... ik ben niet erkend genoeg, men heeft niet door... hoe gecompliceerd ik ben, of, of wat dan ook. Dat zijn alvaringen die je over nadenken. En het, voor mij in mijn geval komt het vaak over als een iets te systematisch... kritische instelling tegenover alles en iedereen. Uh, kan een taal schuldig zijn, meneer Bruitsbaan? nee. Kan de gebruik maken van een taal uh, uh, um, onaanvaardbaar uh, ona en zou het crimineel zijn? Natuurlijk. Kan men uh, door een taal doelbewust een zekere aantal concepten proberen scheppen die, uh, die totaal uh, crimineel uh, um, discrimineren zijn? Natuurlijk, ja bijvoorbeeld, hebben wij. Of zelfs aan de woord apartheid. Alhoewel apartheid komt niet uit Afrikaans, komt veel vroeger, en ook waarschijnlijk niet uit het Nederlands. Iemand vertelde me eens, reeds tijdens de inquisitie, apartado, de, de, de, de afzondering van de Joden van anderen. Maar de anderen. Hoe langer u praat, hoe beter we ons gaan voelen. De, de apartheid is een vinding van de Engelsen, en het woord is ook al niet van ons. Dus, ja, ja, ja, we worden gelukkig. <laughs> ja. Nou, ja. Zet Zet nou ja. Maar de groepen 47, dat, dat waren... De ja, Duitse, ja. Duitse schrijvers die zeiden op een gegeven moment na de oorlog... Uh, wij moeten de taal ontdoen van zijn... Van zijn aanpaksel van vreemdheid, van, van, van, van, van, van externe woorden en zo. Ja. Nee, ook van, van de besmetting van de dus... Oh, besmetting ja. nou ja. De... Hebt u uh, nee, dat... nooit Ik bedoel... op dat pad nagedacht? <tus> Afrikaans, zoals enige taal, <tus> als men lang genoeg teruggaat natuurlijk... is een, is een goeie proces... Dat is een product van een, en was hopelijk in de beste gevallen, van een voortdurend proces. Alhoewel het moet niet te vlug veranderen, wanneer je wil geen. geen... Dat begrijp je elkaar niet meer. Hè? Ja, natuurlijk. Dat ja. is dus ook een afspraak. Men heeft mij het kwalijk genoemd dat ik zei in het begin van de 70 jaar... de Afrikaanse is helemaal niet de, de, de, de jongste prins van de Dietse talen... of de Germaanse talen, zoals het werd voorgehouden door de mensen aanbevindt. Maar dit is een creoolstaal, dit is een, een bastaattaal... en dat is juist waarom het zo mooi is. Uh, nu is het langzaam, dat is mijn eigen kleine bijdrage tot een discoursverschuiving, maar nu is het langzaam terwijl voor, voor andere redenen van aanvaardbaar te willen zijn voor een grote gemeenschap. Nu zegt iedereen ja, dat is een crioolstaat. Ja, ja, dat is ja. een. Maar, een, maar, maar, maar dat wel een beetje op het Nederlands lijken. Als we Pieter de Uijs gisteren ook hoorden. Maar dan moet u niet de fout maken zoals ja. Pieter de Kijs en Marleen Duma in Excel. Met taal omgaan is een, misschien onbewust, maar toch een heel, heel harde poging... om een middengrond dan tussen het Afrikaans en het Nederlands te vinden... waar wij hopelijk verstaanbaar zijn... Ik had een ervaring, heel interessante ervaring. Ik heb meegemaakt een reis van zestal Nederlandstalige schrijvers naar Zuid-Afrika enkele jaren geleden, die dreed Vlaanderen, die dreed Nederland. Die hadden dus ontmoetingen met een aantal Afrikaans talige Zuid-Afrikaanse schrijvers. Zolang ze in gesprek waren met de pleken, de, bleke, de blekers of de wittere, de meer witte Afrikaans talige schrijvers, zogenaamde blanken, was er geen noodzaak voor een tolk erbij. Het ging heel makkelijk. Onder andere omdat meeste afrikaans mensen, blanke mensen... kregen ook een beetje Nederlands op school. Zoals ja, ja. vroeger Latijns, de achtertaal, de, de, de, de wat dan ook. Ja. Goed, dus ze hadden rustig met elkaar kunnen praten. Want ze een gesprek waar in een bruin gemeenschap... met bruin afrikaans schrijvers... precies de taal gebruiken als de blanke... was er een tolk voor nodig. Onmiddellijk. Gedeeltelijk de uitspraak, gedeeltelijk de woordenschat... gedeeltelijk het feit dat er niet dat euh, ongezegd gedeeld cultuur bezit was... die wij dan tussen de blanke afrikaans en de Nederlanders hebben. Dus als je het gaat lezen naar Afrikaans... wordt het gepraat wordt op straat of op een vissersboot... of in een fabriek in Zuid-Afrika... Dan versta ik er niks Dan Dan zou zo ja. Nederlands anders... Meneer Breitenbach, we moeten alweer afsluiten. Ontzettend jammer. Ik zit een beetje in twijfel... of ik u nog vragen een gedicht voor te lezen. Maar... Nee, ja. nee. Nee, mag ik? <laughs> uh, nee, want nee. uit uw nieuwe boek... Maar... Ja, er is eigenlijk nog één vraag. Nee. Gaat u het volhouden? Dat Zuid-Afrikaans dat publicatie bijvoorbeeld? Ik bedoel, ondanks alle dat ik u voel... zelf hebt opgelegd. Of uh, ik ben, ik ben uh, uh, uh, uh, mijn, mijn persoonlijke bevrediging is een is een, trechter, een trechter situatie van altijd maar kleiner worden en ik, ik ben bewust dat ik al meer geconditioneerd werd door wat ik zelf deed en wat mijn persoonlijke geschiedenis dat ik, ik ben van nature iets subversief ik ga wel op ja. een subversief manier ondermijnend, geurele manier. ...is bijvoorbeeld, ik publiceer wel een strafje, dat weet niemand. Ja. Dat is nu een intimatuur onder een heel andere naam... ...die ja. niemand nog eens opgekomen, als vertalingen uit een andere taal. Ah, dat, kijk dat is uw eigen ontsnaproute. Ja, nou. Heel vriendelijk bedankt voor... Uh, het, het, ja, het, uw nieuwe boek komt in april uit, het heet Intieme Vreemde. Het is bij Podium komt het uit. Het Intieme Vreemde is voor mij toch een uh, opvalling van wat, wat is schrijven. Schrijven ja. is... Een manier van intiem verkeren met een vreemde. Met iemand die je niet kent. Ja, tot zover Breiten Breitenbach. Voor terugluisteren of andere informatie over OVT... verwijs ik naar onze website www.geschiedenis24.nl. ovt En u kunt ons ook bereiken op e-mail ovt.vpro.nl... of volgen op Twitter OVTRadio1. Dit was het vanuit Den Haag. Blijf luisteren naar Radio 1, want straks volgt de perstribune van Max. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige zondag.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 Dit is Radio 1.